6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ruim 300.000 gepensioneerden in de metaal... krijgen volgend jaar mogelijk minder pensioen uitbetaald. Volgens het grootste metaalfonds, PMT, is korten op de pensioenen onvermijdelijk. Het bestuur van het fonds denkt aan een korting van 7 procent. Ook het kleinere pensioenfonds in de metaal, PME, heeft niet genoeg vermogen. Als beide fondsen daadwerkelijk overgaan tot verlaging van de pensioenen... dan gebeurt dat in april volgend jaar. Wereldwijd wordt bijna de helft van alle abortussen onveilig uitgevoerd. In 1995 werd 44% van de abortussen uitgevoerd onder gevaarlijke omstandigheden. In 2008 was dat 49%, blijkt het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Afrika en Zuid-Amerika wordt bijna geen enkele abortus veilig uitgevoerd. Twee journalisten van een vandaag moeten volgende maand in Duitsland voor de rechter verschijnen. Ze maakte in 2009 met een verborgen camera... opname van oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie... hebben de twee journalisten de, verantwoordelijkheid, pardon, de vertrouwelijkheid van het woord geschonden. Op de Noordzee, voor de kust van Hoek van Holland... zijn twee tankers op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Eén tanker lag voor anker, de ander voer er tegenaan. De schepen raakten boven de waterlijn beschadigd... er ontstonden geen lekkages. De Amerikaanse marine heeft opnieuw Iraanse vissers in nood geholpen. Een woordvoerder zegt dat een marinehelikopter een zinkend bootje ontdekte in de golf van Oman. De Amerikanen hebben voedsel en water afgegeven. Het is de derde keer in tien dagen dat de Amerikaanse marine Iraanse opvarenden uit de brand helpt in het gebied. Op de Australian Open in Melbourne is Michaela Krajicek in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van Anna Ivanovic uit Servië. Krajicek was de laatste Nederlander in het enkelspel. Het weer, eerst bewolkt en soms regen. Later vanuit het noorden droog en vanmiddag in het noordwesten soms zon. Het wordt maximaal graad of acht. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten weer buien. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 19 januari. Goedemorgen. Het mooie winterweer is definitief voorbij hoor. Het is buiten naar en miserig. Nou, dat geldt ook voor de pensioenen. Honderdduizenden pensioenen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. Als de crisis aanhoudt krijgen de pensioenfondsen te maken met tekorten. Economieverslaggever Gertjan Dennekamp legt het straks uit. In ieder geval zitten de metaalpensioenfondsen al in de problemen. Wordt straks de directeur van pensioenfonds PMT, Guus Wouters, erover. En verder het Smallenberg virus breidt zich uit en de gevolgen worden steeds groter voor de Veeboeren. Nederlands vee en dierproducten komen er in bepaalde landen niet meer in. Marno Remmers is vanochtend bij veehouders in Winterswijk. Van Griekenland, daar wordt druk onderhandeld over een tweede lening. Maar daarvoor moet het land de broekriem nog verder aanhalen. En dat terwijl de Grieken het nu al zwaar te verduren hebben. Corny Keeser maakte een reportage. Het is natuurlijk de dag van Ajax AZ. Vanmiddag is die wedstrijd en... 20.000 kinderen hebben er ook de dag van hun leven. Zij mogen komen kijken in de arena. Zomaar eens vragen aan Ajax hoe ze dat in goede banen gaan leiden. Ja, en ga Albers staat vanochtend tussen de opgewonden scholieren. Twee journalisten van een vandaag moeten voor de Duitse rechter verschijnen... vanwege het stiekem filmen bij oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. En dat mag niet in Duitsland. Een van die journalisten, Jelle Visser, komt er zo over praten. Ja, je zei het al, het is miserig weer. Winterartikelen worden bijna niet verkocht. De handel blijft zitten met sneeuwschuivers, strooisout en schaatsen. En er is vandaag ook een symposium over hondenpoep. Oké, okay, nog en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u ook volgen via internet. Ga dan even naar NOS.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Ja, de pensioenen dus van ruim 300.000 gepensioneerden... in de metaal dreigen volgend jaar omlaag te gaan. Het grootste metaalfonds, PMT, heeft nog steeds te weinig geld in kas. Het bestuur denkt aan een korting van 7 Guus Wouters, directeur van dat PMT. Het is een... Uh, pijnlijke aankondiging als we ons realiseren dat als de economische situatie zo voortblijft, voor het eerst sinds de uh, geschiedenis betekent dat we rechtstreeks moeten ingrijpen op de portemonnee van de gepensioneerden. En directeur Wouters vindt het een pijnlijke oplossing. Ja, het allerbelangrijkste wat nog kan helpen, dat is uh, een snelle oplossing van de eurocrisis, een rentestand die uh, beter in evenwicht is met uh, wat we historisch gewend zijn... en een hele snelle uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. Ja, en als dat akkoord er is, dan ontstaat er volgens directeur Wouters... Dus in ieder geval meer duidelijkheid. Pas vanaf uh, de invoering van het nieuwe pensioenakkoord... Uh, kunnen we pas rekening houden met het feit dat we ook langer gaan werken... en dus meer jaren hebben om pensioen op te bouwen. Ook het kleinere pensioenfonds in de mentaal, PME, heeft niet genoeg vermogen en ook daar dreigen dus kortingen. Als beide fondsen daadwerkelijk overgaan tot verlaging van de pensioenen, dan gebeurt dat in april volgend jaar. Twee journalisten van het actualiteitenprogramma Eén Vandaag moeten in Duitsland voor de rechter verschijnen. Het gaat om Jelle Visser en Jan Ponsen. Zij filmden in 2009 oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren met een verborgen camera. Dat deden ze in het bejaardentehuis in Duitsland waar de oud-SS'er toen woonde. Goedemiddag, meneer Boeren. Niks met journalisten te doen hebben. Nee, wilt u niks? Plus, huis ja. De journalisten worden beschuldigd van schending van de vertrouwelijkheid van het woord, oftewel de privacy. Daarvoor kunnen ze maximaal drie jaar cel krijgen. Tijdens het interview met de verborgen camera vroegen Visser en Ponsen, de oud-SS'er, onder andere wat hij ervan zou vinden als hij de cel in zou moeten. Boeren zei dat het voor hem weinig verschil zou uitmaken, zolang hij maar televisie zou kunnen kijken. We ja, hebben nog fijn een beetje fijn. Is dat een beetje weer? We <lacht> willen nog meer. We woont niet meer hier. Dat is ook gewoon gevangenis. Nee? Eerder al begin 2010, moesten Visser en Ponsen zich na een klacht van boeren verantwoorden bij de Raad voor de Journalistiek. De klacht werd toen ongegrond verklaard. En nu komt er dus een vervolg. De journalisten moeten over drie weken voor de Duitse rechtbank verschijnen. En later dus een van hen is hier te gast, Jelle Visser. De Israëlische premier Netan is sinds gisteren in ons land. Hij is hier vooral om de vriendschappelijke banden aan te halen. Gisteravond bezocht Netanyahu de Portugese Israëlische Synagoge in Amsterdam. Daar wees hij op het grote gevaar Iran dat de regio bedreigt. Iran continues its feverish pursuit of nuclear weapons, all the time declaring its intention to wipe Israel off the map. And a nuclear armed Iran is a threat to Israel, to the region, to the world. Nederland en Israël staan, volgens Netanyahu zij aan zij tegen de Iraanse nucleaire ambities. Hij zei dat een Iran met atoomwapens een bedreiging is voor Israël, voor de regio en voor de hele wereld. Niet alleen over Iran, premier van Israël prees ook de goede banden met Nederland. Israël is een klein land. Holland is een klein land. Imagine 12.000 rockets being pelleted on you and then have in your immediate neighborhood... Right now, a total of about Israël rockets pointed on our heads. We have to make sure that, that doesn't happen a third time. Het Nederland en, Israël met elkaar en vroeg begrip voor de manier waarop Israël zich verdedigt tegen zijn vijanden. Nederland is een van de weinige Europese landen die Israël nog onomwonden steunen. En dat blijft ook zo, zegt minister Oer Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Die relatie is uh, altijd uh, heel uh, goed geweest. Heel intensief ook. En uh, dat is ook uh, op dit moment het geval. Uh, ik ga alleen maar af op de feiten. En die feiten zijn dat uh, vorige kabinetten steeds die intensieve relatie met Israël hebben gekoesterd. En ook dit kabinet doet dat volgens Rosentaal op een stevige manier. Rutte 1 heeft ook in het regeerakkoord expliciet melding gemaakt van de noodzaak om de relaties met Israël te intensiveren, daar ook in te investeren. Dat zijn zaken die natuurlijk wel even opvallen en daar sta ik ook van harte achter. Koningin Beatrix ontvangt Netanyahu vandaag op Paleis ten Bosch en spreekt Netanyahu met premier Rutte. Voorlopig komt er geen oliepijpleiding van Canada naar Texas. Het Witte Huis stelt een besluit erover uit... tot na de presidentsverkiezingen in november. Volgens president Obama is er niet genoeg tijd... voor een goede beoordeling van het plan dat er nu ligt. De Republikeinen zouden hem een deadline hebben opgedrongen... om snel ja te forceren. Republikeinen zeggen te blijven strijden voor het project. Fractievoorzitter Biener. president heeft gezegd dat hij alles kan doen om te creëren. die dit is niet het einde van de feit. Republicans in Congress will continue uh, to push this because it's good voor ons country, and it's good for our economy en het is goed voor de Amerikaanse mensen, especially those who are looking for work. Oliepijpleiding moet ruim 2700 kilometer lang worden en kost 7 miljard dollar. En we moet dan Canadese olie naar Texas brengen, zodat die daar kan worden verwerkt. Volgens Obama is het uitstel geen oordeel over die oliepijpleiding. Toch zijn milieugroepen blij. Volgens deze activist is de pijplijn gevaarlijk en vervuilend. Dit is een echte victory voor the environmental en het is een heel goede beslissing van de president. Dit is een and en pipeline, pijplijn en het zou een disaster zijn voor het klimaat als de tar sands ontwikkeling ahead. gaan. Dus dit is een heel goede beslissing. Deze premier Harper vond het helemaal geen goede beslissing. Die reageerde teleurgesteld op het besluit omdat Canada de pijpleiding nodig heeft om alle olie te exporteren. Hij hoopt dat de Verenigde Staten uiteindelijk de bouw zullen toestaan. Terug naar eigen land. Twee tankers zijn gisteravond op de Noordzee tegen elkaar gebotst. Het gebeurde voor de kust bij Hoek van Holland, vertelt de kustwacht. De een lag uit een anker, de andere voor. En die hebben elkaar dus geraakt. Na inspectie bleek er alleen materiële schade. Het heeft schade aan de boeg en zijn ankerketting is gebroken. En de andere heeft schade aan zijn opbouw. Niemand raakte gewond en volgens de kustwacht zijn er geen lekkages. De schepen, die allebei voeren onder de vlag van de Marshall-eilanden... raakten boven de waterlijn beschadigd. Die een is geïnspecteerd mag naar binnen, die andere heeft meer schade aan de boeg. En die willen ze nog eens extra goed controleren... voordat hij toestemming krijgt om binnen te komen. Dolores Lewin was de slimste bekende Nederlander. Uit de nationale IQ-test bleek dat ze een IQ heeft van 159. binnen en presentator Patrick Lodiers maakte de uitslag bekend. Ik ga onmiddellijk naar de winnaar van de IQ-test 2012 met een IQ van 159. En dat is een record, dames en heren. Met haar score is Lewin de intelligentste BN'er die ooit meedeed. Presentatie van het klokhuis stoten Judoka Mark Huizinga van de troon. Die was recordhouder met 142 IQ van 142. Lewin kon het zelf nauwelijks geloven. 159 was belachelijk Wat hoog. Ik was wel lekker bezig, ik zat er wel lekker in, maar ik ja. had ik niet verwacht. Nee, het was wel heel hoog. Ja, ook het gemiddelde IQ van de Nederlanders werd door BNN gemeten. Hoe heeft Nederland het gedaan? Eerst het gemiddeld landelijke IQ dit jaar. Het is namelijk 106. Tijdens deze editie van de IQ-test keek BNN ook of vrouwen intelligenter waren dan mannen. Nou, u gaat het al. Hallo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben landelijk gezien, en daar gaat het om. Oh nee, 107! De mannen! Volgende item. Oh, eh, financiële nieuws, je mond. De kwartaalcijfers van Goldman Sachs waren beter dan verwacht. En dat viel in goede aarde. Ook hielp het nieuws dat het uh, IMF geld wil aantrekken om de Europese schuldencrisis te bestrijden. zit niet zo te gniffelen. <laughs> de Dow Jones Index sloot bijna een procent hoger. Dat is vanwege mijn beleggingen. Mm -hmm. Technologiebus Nasdaq won 1,5 procent. En in Azië zijn de buurzen alweer uh, een paar uur geopend. Japanse Nikkei staat daar inmiddels op kwart procent in de winst. Zo voor dit nieuwsoverzicht. kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u. De podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over zes. Een lijst met uh, artiesten die president Barack Obama... graag wil inschakelen om stemmen te winnen voor zijn herverkiezing. Is uh, onderschept en gepubliceerd in Amerikaanse media. Nou, wie staan er op de lijst? Onder andere Arcade Fire, Vampire Weekend, JZ... Uh, Alicia Keys, John Legend en Jack Johnson.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 I've had enough mystery He's building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 Johnson met sitting, waiting, wishing. Kwart over zes. Het Smallenberg-virus breidt zich uit. En Rusland en Mexico hebben nu een importverbod... op levende geiten en schapen en embryo's. En ook sperma van dieren die daardoor zijn getroffen. Of tenminste, die erdoor kunnen worden getroffen. Geiten, schapen, u weet wel. Er zijn inmiddels 65 bedrijven in Nederland... waar besmettingen zijn aangetroffen. En vooral Overijssel en Gelderland zijn hard getroffen. Marno Remmers, vanochtend in Winterswijk. Marno, morgen. Ik Versta jullie bijna niet, nee. Hoe zijn de schapen eronder? De en gaat de keer en dan zit er nog een haan en een hele kippenren. De honden zijn al wakker. Maar het gaat om de ja, schapen, hè? Het gaat om de schapen. Daar, daar zijn we. Ja, die Kuipers is... Kijk, die tilt weer een lammetje op, want het is echt lammere tijd, hè? Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Het is uh, lammetijd. We zijn net wakker. We er nog niks geboren, maar gisteravond uh, om vannacht om twee uur... stond de klok op 50 laat maar een 20, 20 geboren op één dag. Ja. Nog een paar stappen en we zitten in Duitsland. Roelof zit in het huis met de boerderij. Laatste lichtje op de Nederlandse grens. Hij zei net tegen mij, de sloot over en je zit in Duitsland. Bij Winterswijk zitten we. Ja, en natuurlijk ook in Gelderland is het virus al opgedoken. Het komt allemaal van de knoet af. Dat is een heel klein vliegje, hè, die knoet? Ja, de knoet is een heel klein vliegje. We waren ouders bang voor dat wij besmet waren. Dat is niet het geval nog. Nee, we zijn nog niet besmet. Tenminste, we hebben nog geen besmet lam. Er is nog geen besmet lam geboren. Ja. Onze lammen, we hebben er nu 50 stuks. Alles durf het niet hardop te zeggen, maar ze zijn allemaal gezond. Ja. En wel. Je kunt meteen zien als het mis is. Ja, uh, vergroeide rugwervels, uh, hersenloos, uh, ja, geen, wow. geen, geen ademhaling. Maar deze is prima in orde. Ja. Rolf Kuipers heeft, uh, heeft een lammetje in de hand. Hoe oud is deze? Dit is van uh, eergisteren. Oh. Kijk. Ja. Wat? Ja. Ik, ik ruik al een beetje koffie uit de keuken komen, dan gaan wij eerst naartoe... En dan melden we ons straks weer. En dan gaan we het erover hebben over de risico's... over de problemen die het betekent voor de sector. En natuurlijk ook over Rusland en Mexico. Hoewel het dat een beetje een beperkt probleem is... want Nederland schijnt niet veel uh, schapenvlees en geitenvlees te exporteren naar die landen. Maar toch, we gaan richting de keuken, richting de koffiepot. Terwijl de dames en heren achter mij wakker worden. En ik zie ook ja. nog twee konijnen op de valreventje. Ja. Ongelooflijk. Marno Rimmers tussen de schapen en nog wat andere vee. Ook in Winterswijk. Goed, wij hebben de jaarwisseling natuurlijk al lang en breed achter de rug. Maar voor de Chinezen is het maandag zover. Dan begint het nieuwe jaar. Het jaar van de draak. Dat staat voor geluk, creativiteit en opwinding. Maar eerst nog even afzien. Het is de grootste volksverhuizing ter wereld, ieder jaar weer. De uittocht van tientallen miljoenen Chinezen van de stad waar ze werken... naar familie en vrienden, vaak op het platteland. Vliegtuigen, treinen en bussen zitten overvol. De rijen voor kaartjes zijn eindeloos. Een 58 jarige migrant heeft uren staan wachten op het treinstation in Shanghai. Ik kreeg geen zitplaats meer, want die waren al uitverkocht via internet. Maar hoe dat moet... Veel te veel gedoe. Toch is online een treinkaartje boeken ook geen sinecure. in deze laatste week van het jaar. Student Jan kreeg na 20 minuten wachten. de mededeling dat de website overbelast was. Ik moest weer inloggen om vervolgens. dezelfde mededeling te krijgen. en dat vier keer achter elkaar. Dan vis je snel achter het net. Maar China heeft gelukkig heel veel treinen en bussen. En alles wat maar rijdt, wordt dan ook ingezet. De manager van het centrale busstation in Peking... vertelt dat er rond deze tijd bij hem iedere dag 430 bussen uitrijden. Samen goed voor 12.000 mensen. We kunnen jammer genoeg niet iedereen vervoeren, zegt hij. Dit jaar is het beduidend drukker dan het vorige. Volgens hem gaat het om een toename van 10 Ondanks de enorme mensenmassa's die zich verplaatsen... gaat het er doorgaans vrij vreedzaam aan toe. Iedereen wil graag naar huis. Al betekent dat uren soms dagen afzien. Maar met Chinees nieuwjaar ben je bij de familie. Dus tassen, dozen, kinderen en kippen mee... China is onderweg. En maandag dus dan het nieuwe jaar voor de Chinezen, het jaar van de draak. Na een paar nachten matige vorst kwakkelen we weer uh, als vanouds. Veel ondernemers likken nu ook hun wonden inmiddels al. Producten waarmee ze de wintertijd in de wintertijd moeten scoren... blijven liggen in de winkels. Zoals strooizout, moonboots, vetbollen en sneeuwschuivers. En vooral de tuincentra hebben er last van. Maar ook de schaatsfabrieken hebben een rotwinter. Louis Dekker reed naar zo'n fabriek... maar ging onderweg ook kijken bij het tuincentrum Vechtweelde in Maarsen. Bedrijfsleider Suzanne Kral zit opgezadeld met een berg aan winterspullen. Diervoeders, de sneeuwschuivers, ja, alles staat hier redelijk bij elkaar. Al het winterse. Al het winterse. het strooizout, de ruitenvloeistof, hoe noem je dat spul? U was optimistisch, hè? u heeft een sneeuwman opgeblazen. Nou, dat klinkt ernstiger dan het is. Het is eigenlijk gewoon een, he een hele grote sneeuwpop, maar dan met, uh, met lucht in zijn lijf. Opblaas sneeuwpop. Opblaas sneeuwpop, dat ja, inderdaad. Maar ik denk dat uiteindelijk de sneeuw de sneeuwschuiver koopt en niet de sneeuwpop. De sneeuwschuiver is wat breder dan een sneeuwschep? Klopt. Maar ze verkopen allebei voor geen meter in januari? Nee, nee nu niet meer. Wanneer je, nog wel? Ja, Je zag toch wel, zoals in de maanden oktober, november... dat mensen dat een soort van uh, preventief uh, meenamen. Allemaal met de gedachte dat het inderdaad een hele koude, strenge winter zou worden met veel sneeuw. Net ja, als, uh, dat was de tijd dat wij jaren. dachten dat er een horrorwinter zou komen. Ja, inderdaad. Ja. Hoe vervelend is het voor u als ondernemer dat die winter zo kwakkelt? Ja, met het risico van het vak. Oh, bedrijfsrisico. Ja. ja, dat is een bedrijfsrisico. Het is niet anders. Ruitensproeier. Ruitensproeier. Kant en anders. klaar anti -vries. Anti -vries. antivries. Antivries, ja. dat ook is wel een naar woord ja. nu, hè? Een heel, heel naar woord. Ook niet nodig. Strooisout, ja, zoals je ziet, ook zat. U heeft hier even snel tellen. Ik denk wel een stuk of twaalf dozen vol met wintervoer voor buitenvogels. Ja, Ik zie de mezenbollen. Ja. Wat hebben we daar? De winterschotel, zevendelig. Ja, het strooivoer. Pinda netjes slinger XXL. Ja. Doe maar. Ja, vetbollen. Ja, en dit is nog niet alles, hè? Het magazijn staat nog een keer uh, zo'n heel hussie. In de weg. In de weg, ja. In het kader van de horrorwinter die niet kwam. Die winterschotels en die mezenbollen... kunt u die nou straffeloos zomaar een jaar naar achteren schuiven... of zit daar ook nog een uiterste houdbaarheidsdatum op? Nee, er zit een houdbaarheidsdatum aan... Even kijken hoor, volgens mij houdbaar tot 10-2013, dus we hebben nog tot oktober volgend jaar. Dus dat lost het probleem een beetje op? Nou ja, een heel klein beetje. Ja, een want, een want u heeft beetje. het liever niet allemaal liggen, want dat neemt maar nee. meters in beslag. Dat bedoel ik, ja. En dan passen de parasols er niet meer in? Nee, en ik denk dat de muizen het van de zomer ook uh, lekker lekker vinden, want daar hebben we natuurlijk ook nog mee te maken. December was niets. De afgelopen dagen was er een beetje vorst. Maar als je nu naar buiten kijkt en je bent een schaatsen hebben... Nou, dan biggelen de tranen over je wangen. En biggelen de tranen bij u ook over de wangen? Of kunt u dit wel een jaartje hebben? Nou, we kunnen het wel een jaartje hebben, maar het moet niet uh, jaren en jaren duren. Bij schaatsenfabriek Viking in Almere staat het magazijn hartstikke vol. Ja, het stapelt zich nu wel op. We wachten nog op uh, drie uh, volle vrachtwagens met, uh, met schaatsen. En dan zitten we vol. Die schaatsen moeten natuurlijk naar de klant. Alleen de klant... Die laat het dit jaar afweten. En dan praat je over zo'n 70, 75, 80.000 schaatsen die hier liggen. Klaar voor de verkoop als het nog gaat vriezen. Als? Ja, we hebben nog zeker nog een week of zes. Henk Vos, manager van de schaatsfabriek. Dus je moet niet gaan wanhopen. Ja, u bent van het halfvolle glas, hè? Klopt. <laughs> maar er was ons een horrorwinter beloofd. En toen moet u toch een beetje de dollartekens in de ogen hebben gehad. Nee, eigenlijk niet. Nee. Voorspellen is al moeilijk vooruitvoorspellen. Zeker drie maanden. Men kan het wel zeggen, maar ik, daar geloof ik niet zo echt in. Als het nou zo blijft kwakkelen de komende zes weken... want zo lang duurt het seizoen nog, Daarnaast afgelopen, toch? Nou, in principe wel. Dus als het doorkwakkelt, dan blijft u met een berg dozen zitten van... heb ik jou daar? Ja. Gaat er nu een situatie komen dat de schaatsen massaal in de uitverkoop gaan? Nee, wij gooien ze niet in de uitverkoop. De dealers in principe ook niet. Want het is zonde van hun geld. Volgend jaar krijgen ze de, de volle 100% ervoor. En dan gaan ze ze nu... Verkopen tegen een veel lagere prijs. Wat moeten ze overbruggen? Vijf, zes maanden? Peanuts. Is zo'n schaats dan niet uit de mode? Nee hoor, je ziet dat de meeste schaatsen van welke fabrikanten dan ook... hebben allemaal een beetje een, een, een donkere kleur. Vaak zijn ze zwart, gebaseerd natuurlijk op zwart leer. Er zijn wat kleurtjes bijgekomen, maar het is niet schreeuwend, knalgeel, paars... Waarom niet, Dat zijn die producten aan mode onderhevig. En dan zou je inderdaad uh, moeten denken van, oh, dan heb je een probleem. Dus u heeft er eigenlijk alle belang bij dat de schaats niet te hip, niet te modern, niet te modegevoelig wordt? Ja, dat klopt. Want die kan je volgend jaar niet meer verkopen. Nou, dus Henk Vos van schaatsenfabriek Viking, waar ze zo te horen nog steeds produceren. En de tuincentra Keten Intertuin gaat vanwege het slechte weer de opruiming van de winterproducten vervroegen hebben na de vorige strenge winter extra ingekocht. En dat raken we nu niet kwijt, zegt een woordvoerder. Intratuin wil het verder op de radio niet toelichten. Want, zo zeggen ze, dan raken ze de spullen helemaal niet meer kwijt. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben hun eerste poolwedstrijd bij het Europees kampioenschap in Eindhoven. op het nippertje verloren. Oranje ging met 11-10 onderuit tegen het titelverdediger Rusland. Topscorster. Aan de Nederlandse kant was Lefke van uh, De Yvke, moet ik zeggen trouwens, die zes doelpunten maakte. Nieke Cabout baalde na afloop behoorlijk van de nederlaag. Ik denk dat we allemaal een flinke kater overhouden aan deze wedstrijd. Ik denk dat je drie parten gewoon naar de goede kant van de score hebt gestaan... en gewoon een prima wedstrijd hebt neergezet. En dat is gewoon jammer dat in dat laatste part... Ja, ondanks dat we gewoon een goede pot neergezet hebben... dat, we dan, dat zij eigenlijk langs zij komen met nou ja, betere schoten... En ik denk dat we fysiek en conditioneel genoeg weerstand geboden hebben gedurende de hele wedstrijd. Maar ja, dat het dubbeltje eigenlijk in het laatste part net de verkeerde kant opgevallen is. Ja, de kans dat Nederland zich nu als groepswinnaar rechtstreeks plaatst voor de halve finales... is door deze nederlaag wel aanzienlijk geslonken. Nummers 2 en 3 kunnen echter via een kruiswedstrijd alsnog een plek bij de laatste 4 bemachtigen. Oranje speelt de volgende wedstrijd vrijdag tegen Hongarije. Dat gisteravond Groot-Brittannië met 19-9 versloeg. Een pittige tegenstander dus weer, volgens Kabout. Ja, Hongarije is zeker een pittige tegenstander. We hebben tussen kerst en uit de nieuwe trainingskamp met hun afgewerkt. En uh, soms gewonnen, soms verloren. Dus ik denk dat het een hele interessante wedstrijd gaat worden. Ook bij deze wedstrijd moeten we gewoon uitgaan van onze eigen kracht. En uh, ik denk dat we dan, uh, ja, dat hopelijk dan de wedstrijd onze kant op komt. En het is gewoon heel belangrijk dat we die wedstrijd winnen om uh, nou ja, een gunstige loting te krijgen in de kwartfinale. En, uh, want uh, ja, als dan Rusland wint van Hongarije... Dan, uh, en wij zouden winnen van Hongarije, worden we tweede. En dan pak je toch de nummer drie uit de andere pool. En uh, ja, dat is toch wel belangrijk om uh, in de top vier te eindigen... om uiteindelijk een ticket uh, voor het Olympische kwalificatie toernooi te pakken. Tenne dan, Michela Krajacek is uitgeschakeld op het Australian Open. Een zenuwachtige Krajacek, want dat was ze, verloren in de tweede ronde... met 6-2 en 6-3 van Ivan Ivanovic. Bij de vrouwen hebben Serena Williams en Sharapova Pova hun wedstrijden gewonnen. In het mannentoernooi is de al zesde geplaatste Tsonga ook een ronde verder. De ijshockeyers van Den Haag hebben de beker gewonnen. In Tilburg werd de thuisploeg met 5-3 verslagen. Na de eerste periode leidde Tilburg nog met 2-0. In de twee volgende periodes stelde Den Haag orde op zaken. Het was de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Den Haag de beker veroverde. De volleybalvrouwen van Weert hebben de achtste finale bereikt van het toernooi om de Challenge Cup. De ploeg verloor in Bosnië met 3-2 van Jedwinsko Brukko. Maar was daarna wel met 15-13 de sterkste in de Golden Set. De beslissende set was noodzakelijk omdat de kampioen van Nederland... eerder de thuiswedstrijd met 3-1 had gewonnen. De vrouwen van Sliedrecht werden uitgeschakeld in die Challenge Cup. Sliedrecht ver verloor in Oekraïne met 3-0 van Chimik Yuzny. Omdat Sliedrecht een week eerder het eerste duel met 3-2 had gewonnen... moest de golden set ook daar uitsluitsel brengen... en die ging met 15-7 naar de ploeg uit het Oostblok. En die bekert daardoor verder. Luc Ijenga krijgt een nieuwe rol bij de Rabobank Wielerploegen. Ijenga, die de afgelopen jaren woordvoerder was, wordt Manager Innovatie en Technologie. Een nieuwe functie. Ijenga, die wel de internationale contacten voor de ploeg blijft verzorgen, wordt opgevolgd door Richard Plugge. Die is nu nog hoofdredacteur van Nu Sport. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Ruim 300.000 gepensioneerden in de metaal... krijgen volgend jaar mogelijk minder pensioen uitbetaald. Volgens het grootste metaalfonds PMT is kort op de pensioenen onvermijdelijk. Ook het kleinere pensioenfonds in de metaal, PME, heeft niet genoeg vermogen. Twee journalisten van één Vandaag moeten in Duitsland voor de rechten verschijnen. Ze maakten met een verborgen camera opname van oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie hebben de twee journalisten... de vertrouwelijkheid van het woord geschonden. Wereldwijd wordt bijna de helft van alle abortussen onveilig uitgevoerd. Blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Afrika en Zuid-Amerika is bijna geen enkele abortus veilig. Ze worden gedaan onder slechte omstandigheden of door iemand die er niet voor is opgeleid. En de Amerikaanse marine heeft opnieuw Iraanse vissers in nood geholpen. De Amerikanen hebben voedsel en water afgegeven. Het is de derde keer in tien dagen dat de Amerikaanse marine Iraanse opvarenden uit de brand helpt. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen valt regen of motregen. Op dit moment is het 5 graden in het noordoosten en 9 graden in Zeeland... bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de ochtend en beginmiddag blijft het bewolkte nat. Later in de middag wordt het vanuit het noordwesten weer wat droger... en breekt tijdelijk nog even de zon door. De wind draait naar het westen en neemt wat in kracht toe. De maxima komen uit rond 6 graden in het noordoosten... en 9 of 10 graden in het zuiden van het land. Later in de avond en vannacht trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Aan De kust trekt de wind verder aan en wordt krachtig tot hard. Morgen komen vooral in de ochtend buien voor. In de middag zijn er droge perioden en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Kilometer of 15 om de spits mee te openen. De A7 Hoorn-Zaandam. Dan gaat het al behoorlijk langzaam tussen Purmerend Noord en de Afritweide-Wormen over 5 kilometer. A9, maar amstelveen Een ongeluk bij het knooppunt Rotterpolderplein met drie personenauto's. De linkerrijstrook is dicht en ook de spitsstrook is nog dicht. Er staat file vanaf knooppunt Beverwijk tot knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor Rotterdam-Charloes. 4 kilometer. Door hard te werken heb ik een bescheiden vermogen vergaard. Nu wil ik het in beheer geven. Ik kan kiezen uit de bank, de bank en de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 Morgen, het is vier minuten over half zeven u, luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Twee tankers zijn gisteravond voor de kust van Hoek van Holland tegen elkaar gevaren. Eén van die tankers lag daar voor anker. Peter Verburg van de Kustwacht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou gebeuren met al die radarapparatuur aan land en aan boord? Ja, dat zal onderzoek uit moeten wijzen. De ene lag ten anker, de andere wilde ten anker gaan. En daarbij hebben ze elkaar geraakt. Dus het is niet varend gebeurd, maar... Bij het manoeuvreren met het uh, tranken komen. Hmm. Is dat, uh, komt dat vaker voor, meneer Verburg? Dat, uh, dat ze zo langs elkaar gaan en elkaar dus in dit geval raken? Uh, het komt wel eens voor. Als je het afzet naar de drukte op de Noordzee, valt het reuze mee. Uh, de Noordzee is een van de drugsbevarende zeeën ter wereld. Uh, we hebben ieder moment van de dag toch zo'n 300 à 400 schepen. ...in ons gebied en uh, er zijn maatregelen genomen om dat goed te reguleren. Mm -hmm. Maar af en toe gaat het toch mis. En wat voor maatregelen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld uh, vaarbanen aanleggen, uh, berichtgeving zodra er iets is dat scheepvaart wordt geïnformeerd... ...en allerhande regels waarna men zich moet houden om uh, door ons deel van de Noordzee te varen. Ja, u zegt, we gaan onderzoeken. Wat kunt u allemaal zien? Of er te hard wordt gevaren? Of er iemand een fout heeft gemaakt? Uh, nou, in dit geval uh, zien we wel een deel van de scheepvaart wat zich op de Noordzee voortbeweegt. Uh, het is vooral belangrijk dat de maritieme politie nu onderzoek doet en de, de bemanningen hoort. En dan kan er een oordeel uh, gevormd worden wat er precies misgegaan is. Ja, maar, maar valt dat allemaal terug te zien in zwarte dozen of via de eigen radarsystemen? Uh, het is in ieder geval via systemen terug te zien wat voor een, een, een uh, routes de schepen hebben aangehouden. Dus dat zal zeker bij het onderzoek uh, betrokken worden. Ja, Maar goed, u zegt er zijn vaarbanen, dus een van de twee heeft zich niet helemaal aan de regels gehouden. Kan ik mij dan voorstellen? Uh, uh, ja, maar in dit geval lag er natuurlijk één ten anker. Dan voor het ankeren zijn speciale ankergebieden aangewezen. Dan, uh, Gaat men daarheen en gaat in anker. En daar is het vrij druk, omdat er vrij veel schepen voor de havens bij ons ten anker liggen. Okay. En de andere is daar aangekomen. En uh, ja, bij het manoeuvreren is dat dan blijkbaar misgegaan. Nou, dan weten we het wel, hè, eigenlijk. Ja, maar goed, dat, uh, daar zal <laughs> toch even onderzoek gedaan moeten worden. Ja, uiteraard. O, o, o, ge hoeveel gevaar zat er in zo'n situatie? Want ze zijn nu beschadigd boven de waterlijn. Had ja. het ook zomaar ernstiger kunnen we zijn? Uiteraard het gaat natuurlijk, uh, hangt het af van de, van de snelheid waarmee het gebeurt. En in dit geval ligt de snelheid natuurlijk heel laag omdat men een bezig is om te ranken te komen. Maar het kan uh, inderdaad uh, ernstiger zijn als we elkaar raken. En er zou, uh, ja, dan kan er brand uitbreken of er kan lading uitstromen. Maar het is dit keer bij uh, materiële schade gebleven. Kunnen de schepen inmiddels verder varen? Ja, de een is gisteravond al naar binnen gegaan. Er is eerst de inspectie geweest door de, de autoriteiten voordat hij binnen mocht. En de andere is op dit moment onderweg naar binnen. Goed. Nou, dank dat u ons zo snel te woord wilde staan, meneer Verburg. Tot ziens. Zeven minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is een vergeten oorlogsmisdaad. De moord in 1942 door Japanse troepen op 215 krijgsgevangenen van het KNIL. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Een moordpartij die het gevolg was van een communicatieprobleem. Op een klein eilandje bij Borneo. Het eilandje Tarakam. Vandaag, 70 jaar later, wordt er een monument voor de slachtoffers onthuld. Dit is een van mijn vader en mijn moeder. Alles wat Harry Berghout over de moord op zijn vader heeft verzameld... zit netjes in plastic hoezen in een groene op. Kijk eens. Piepkleine zwart-wit fotootjes met een kartelrandje. Ja, hier zit hij. Daar staat hij daar. Met zijn eenheid. Zijn eenheid. Hij was sergeant. Zijn vader was tijdens de oorlog gestationeerd op het eilandje Tarakan. Het is een... Het olie-eiland, net zo groot als Vlieland. En het is ja, voor Jap een heel strategisch doel. Ja, want ze hebben olie nodig voor hun oorlogvoering. In januari 1942 wordt het eilandje aangevallen door de Japanners, die overmachtig zijn. En de commandant heeft toen alle olieleidingen, boortorens, onklaar gemaakt. Toen Jap binnenkwam, heeft die, Jap heeft meteen het centraal punt te pakken... Waarin dus de commandant ook zit. En die heeft zich overgegeven. De Jap had natuurlijk gedacht: van oké, okay, dan zal het hele eiland zich hebben overgegeven. Maar dat is niet zo. De commandant had geen verbinding met de onderhebbende eenheden. Die verbindingen, telefoondraden, als die verbroken zijn, dan moeten zij zelf als zelfstandige eenheid gaan functioneren. En dat hebben ze dan ook gedaan. Wat deden ze? Verdedigen. Wat ja. gebeurde er? Toen de eerste twee Japanse schepen binnenkwamen... hebben ze die meteen uh, de grond in geboord. Tot zinken gebracht? Tot zinken gebracht, jawel. Ten eerste twee Japanse schepen tot zinken gebracht. En het feit dat de Jap geen truppel olie hebben gekregen... daar waren ze zo woedend over... dat ze als repasai-maatregel... die twee eenheden bij elkaar hebben vergaat... en hen aan boord van een Japans schip hebben geladen. En ze zijn dus op zee zijn ze op een vreselijke manier omgebracht. De een zegt dat ze geboeid zijn en in zee geworpen. Uh, ik heb nog een ander bericht en in staat... dat ze eerst rug aan rug gebonden, gebayoniteerd en in zee geworpen. En ja, goed, daar moet ik het mee doen. Als krijgsgevangene, Als krijgsgevangene ja. Ze... Het is een oorlogsmisdaad. Het is iets wat... Ja, dat is haast onvoorstelbaar dat het hier niet bekend is. Maar het is wel zo... 215 mannen zijn vermoord omdat ze niet wisten van de capitulatie. In de groene map zit ook een kopie van het bericht van de legerleiding... waarmee de moeder van Harry Berghout vijf jaar later... op de hoogte werd gesteld van de dood van haar man. Het staat er heel kort af, Sergeant Willem Berghout is afgemaakt als represaillemaatregel. Het heeft me steeds tegen de post gestoten, dat, dat woord. Vandaar dus dat ik, in, toen ik gepensioneerd was... ging uitzoeken waarom dat woord is gebruikt. En toen kwam ik tot de ontdekking van die 215 mensen die met hem zijn uh, omgebracht. Ruim twintig jaar ben ik ermee bezig geweest om begrip te voeren. Want toen ik erachter kwam dat 215 mensen op die vreselijke manier zijn omgebracht, heb ik dit verhaal aan zoveel instanties verteld. En al die instanties die zeggen, het is verschrikkelijk, uh, maar het is een eenmansactie. Wie was die ene man? Ik was de ene man. Punt 2. Ach, het is zo lang geleden. Punt drie, we hebben geen geld. Ja, dat zijn dus de, de belangrijkste argumenten die ze steeds naar voren brachten. Ik heb het verhaal wel duizend keer vertaald aan iedereen die het me horen wil. Totdat er één persoon opstond. En Witteke van Dordt. Dankzij haar gingen alle, er allerlei deuren open. Alle deuren gingen plotsklaps open. open. Ja. Dankzij de hulp van de actrice is er 70 jaar later toch een monument. Dat vandaag wordt onthuld op het Ereveld in Loenen. Het is een, een zuil. Dat we hem even zien op een foto. Dus, Tweeënhalf hoogje wel. Jullie staat er zelf ook op. Je houdt hem vast als een trofee. Dat is, uh, wat, uh, het is ook zo hoor. Twintig jaar mee bezig geweest. Het is dus het grafsteen van mijn vader. Alles. Dus. Harry Berghout en Matthijs van der Wiel sprak met hem. Het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia dan... is in zes dagen ongeveer één meter richting Open Zee geschoven. Deskundigen denken dat het een kwestie van tijd is... voor het schip naar dieper water afglijdt. De zoektocht naar de vermiste ligt al bijna 24 uur stil... omdat het gewoonweg te gevaarlijk is om te zoeken op dit moment. Ondertussen wordt het eiland Chattillo... overspoeld met reddingswerkers, nabestaanden en journalisten. Het is een chaos hier, een gezellige chaos. Een barretje waar een getatoeëerde ober de sfeer maakt... Helemaal vol met laptops, camera's, fotografen. Het is een totale invasie. De enige activiteit die hebben we aan het de populatie. De uitbateren die zegt dat het een gekkenhuis is geweest. Dat hij als een waar vrijdagavond allemaal gegeven aan de mensen die van de boten kwamen. En over dat schip zegt hij. Dat schip kwam wel vaker heel dicht langs de kust. Precies zo dicht als nu dat wrak ligt. En hij vroeg zich altijd af van hoe is dat in godsnaam mogelijk. Terwijl rubberbootjes niet eens tot op 100 meter van het strand mogen komen. Hij vraagt zich af of er misschien wel afspraken zijn geweest met de kapitein Ria. Want eigenlijk is dit natuurlijk helemaal tegen de regels in. En hier bij de kustwacht melden zich nu op Giglio familieleden van vermisten. Iemand uit India en iemand uit Peru. Of er al nieuws is over de familieleden die aan boord zijn en vermist worden. En dat is een wat gespannen sfeer. Het vreemde is dat dan ineens ook tien cameraploegen klaarstaan... om dat nieuws op te vangen. Want voor de rest is er helemaal geen nieuws meer. En om helemaal aan te geven... Met welke details we bezig zijn. Een officier van de marine stuurt een van zijn mannen in camouflagepakken naar achter de camera van een televisieteam om mee te kijken in de lens. En die krijgt dan de opdracht om te kijken of de pet van de marinier helemaal goed zit. Ze schuiven de pet een centimeter opzij. Het zonlicht valt net iets meer in zijn ogen. En dan kan het interview beginnen. Over de stand van zaken. Al momento fermo, maar palombari della Marina Militare sono pronti per intervenire. Deze kapitein met deze prachtige pet. die vertelt dat zijn duikers klaar zijn om elk moment weer. een ontploffing te laten plaatsvinden. ergens bij het schip. Waardoor er opening gecreëerd wordt. waardoor duikers naar binnen kunnen. Maar op dit moment gebeurt dat niet en ze hebben pas. Eh, voor het laatst gewerkt gisteravond. Als je heel eerlijk bent dan zie je toch vooral hier op Gilio, zo rond een uur of een in de middag in het zonnetje... heel veel mensen staan. Journalisten, tientallen. Die staan te kijken naar vele tientallen reddingswerkers. Een belt, de ander leunt tegen een palmboom. Je hebt grijze petten, witte petten, blauwe kostuums... grijs-gele kostuums, rode kostuums, zwarte kostuums... kostuums met gouden knopen... De een verplaatst zich een meter, de andere loopt vijf meter. Maar echt van reddingsactiviteit is hier geen sprake meer. En soms vraag je je af. Het is vreselijk wat er gebeurd is natuurlijk. Maar jaarlijks sterven er honderden immigranten die vanuit Afrika komen op de zee. En die krijgen werkelijk veel minder aandacht dan de Europeanen die hier het leven hebben verloren. Een reportage vanaf het eilandje Giglio van Basmesters. Tientallen gemeenten gaan vandaag vergaderen over slechts één vraag. Hoe pakken we de overlast van hondenpoep aan? Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Een uh, 35 kilometer file om uh, het spitsbal mee te openen. En een aantal aanrijdingen. Dat uh, belooft niet veel goeds, vrees ik, met deze regen in de ochtendspits. Op de A1 vanaf Apeldoorn naar Amsterdam, 2 kilometer bij Hoevelaken. Daar is de linkerrijstrook nu dicht. Op de A1 richting Amsterdam ging het mis bij Knoop het meer, 4 kilometer vanaf Muiden ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Op de A9 maar richting Amstelveen ging het al eerder vanochtend mis bij het rotterpolderplein Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de file groeit nog steeds vanaf Heemskerk 9, 7 kilometer. En een aanrijding met drie personenauto's op de A27 Almere richting Utrecht Dus tussen Hilversum en Beeldhoven 2 kilometer. De keer kan er erg moeizaam langs via de vluchtstrook. Hmm. Oké, okay, dat uh, klinkt inderdaad niet veel belovend. Gisteren ging het toch al helemaal mis door aanrijdingen. Durf je nog een voorspelling te doen voor half negen? Ja, normaal gesproken komen we niet boven de 200 toch op zo'n dag als vandaag. Maar vandaag wel. Het zie het tempo waarmee het allemaal misgaat. En, en de regen die nog over Nederland heen gaat. Nou, die combinatie regen en een ochtendspits is al meestal geen gelukkige. Dit daarbij denk ik ook niet. We gaan dik over de 200 kilometer heen. Iedereen sterkt op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan weer eventjes naar Maino Remmers. Die is in Winterswijk uh, op zoek naar koffie. Ja. Is er in de tussentijd, Maino, ja. alweer een lammetje Zeker. geboren of niet? Nee, maar dat zou wel kunnen gebeuren. Want ik kwam net langs een, een dier die was, zo zei Roelof Kuipers net... ja, deze dier is net zo breed als ze lang is. Nou, dan komt er misschien nog wel een, een lammetje uit deze ochtend. Als ja, het goed is, dus moet er nog wel wat gebeuren. Ja, dat is we zijn nu in met koffie drinken en uh, de stal wordt langzaam wakker. En uh, vaak is het zo dat in de morgen, voordat het schaap begint te strekken... dat er dan een... Uh, nou, dan komt de eerste komt wel los. Oh, dan gaan we dat nog meemaken. Ja, ondertussen is Tessa naar de overkant, Duitsland... want daar bakken ze de broodjes eerder dan in Nederland. En ondertussen zitten Jeroen en Joyce. Die komen uit Lichtenvoorde en die zijn vrijwilligers. Dat klopt. Hoe lang al? Een jaar of zes, zei je? Jaar of zes, ja. En altijd in deze tijd, als het extra druk is? Um, eigenlijk het hele jaar door. Wanneer de hulp nodig is, dan uh, springen we in, springen we bij. Ja. We... Voor de lol. Um, ja, <laughs> zo zou ik het kunnen noemen. Nee, het is gewoon een ontzettend leuk, afwisselend werk. Dus dat is gewoon, dat uh, is altijd puur genieten. Ja. ja wat, wat is er dan het allerleukste aan? Uh, de vrijheid. Buiten. En nu uh, op stal uh, de, de lammetjes het mooiste wat er is. Ja. De natuur, het vrije verre veld. Dat klopt, ik, uh... Die strimmende motregen van vanochtend. Nou, die dan nee, weer niet. Ja, die ook wel. Ja. Dat is ook wel prettig. Ja, we zitten hier um, omdat... Uh, ik hoorde het net ook uh, Roelof zeggen. Um, Noord-Rijn-Westfalen, Duitsland. Ontzettend ja. veel dat Smallenberg -virus, hè? Ja, het schijnt er in Noord-Rijn-Westfalen... Noord Noord Noord Noord uh toch wel heel veel bedrijven besmet zijn. Hier in Winterswijk zijn er twee, twee bedrijven besmet. Ja, en er was eigenlijk ook... dat wij dachten van nou, dan zullen wij er ook wel verkeer afkomen. Maar we hebben, we hebben nog steeds geluk. Dus... Ja. ja, de vinger aan de pols wat dat betreft. De knoet is het vliegje wat dat virus verspreidt. Die knoet, die kennen we nog. Vanuit de q in Brabant. Dat is datzelfde be beestje. Ja, het schijnt hetzelfde beestje te zijn die het overbrengt. En dan uh, op het moment dat hij actief is en onze schapen zijn... dan kunnen ze elkaar besmetten tijdens de, tijdens de, tijdens de groei van de vrucht. Ah. En wa, wa, welke periode dat precies is, dat is niet helemaal bekend. Mm. En omdat onze collega's in Zeeland ook al besmet zijn... Denk, denken ze ook dat het de gewone steekvlieg het ook over kan brengen. Ah. Want we hebben een zachte winter, dus meer insecten. Er zijn er veel minder doodgegaan. Ja, maar goed, de, de insecten van, van de zomer, die hebben de dieren besmet. Op het moment dat ze bronsel waren. Toen al? Ja. De, de, de, dus dat... dat was ook de reden dat we heel bang waren. Want wij lopen heel veel hier in, in de natuurgebieden. In, rondom hier aan de grensstreek in, in het veengebied. Uh, ja, daar zijn die knoetjes toch nog veel erger actief dan de rest van... Uh, ja. er is veel stilstand water ook. Nou, stilstaan water, zuurdere grond. Dus uh, als ik daar een dag aan het hoedens ben... Hm. Dan heb ik er zelf ook last van. Dat ze jurken en dan... Uh... En, en als het nou wordt geconstateerd dat het dan... stel dat er een besmetting is, wat, gaat, wat is dan het gevolg? Komt dan het woord ruimen weer in handbereik? Nou, het uh, ruimen zit er volgens mij niet helemaal in. Wat wij wel verplicht zijn is om onze dieren te melden. Zieke dieren worden gemeld en die zullen we dan ook opsturen. Ja. Om dan te. Ja, met bloedonderzoek of wat van. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar die gaan naar de gezondheidsdienst. Ja. En als daaruit blijkt dat je besmet bent. Ja, dan. weten we natuurlijk niet precies wat de gevolgen zijn. Maar alsnog worden dieren niet geruimd. en mogen de bedrijven gewoon doorgaan. dan is het te hopen voor Rudolf Kuipers. dat die vliegjes hier wegblijven. Maar ja, het is wel een donkere wolk die hierboven. De schapen hangt. Dat wel. Marno Remmers in Winterswijk. Kijken of er een lammetje geboren wordt vanochtend. Het blijft nummer één op de ergernissenlijst. Poep op de stoep. Er zijn allerlei oplossingen al bedacht. Losloopgebieden, hondentoiletten, poepzakjes. Maar uitroeibaar is het probleem blijkbaar niet. 60 gemeenten gaan er vandaag over praten op een symposium in Nieuwegein. Een organisator van dat symposium is Mark de Haas. Goedemorgen. Waarom lukt het niet om effectief de overlast van hondenpoep te bestrijden? Nou, Het is natuurlijk uh, een, sowieso een, een lastige materie... waarin uh, drie partijen mijn uh, inzicht bij betrokken zijn. Dat zijn de gemeenten die, die hondenbeleid uh, ontwikkelen. Dat zijn de, uh, dat zijn de, de hondenbezitters die zich uh, uh, vaak verenigen om uh, zich tegen het hondenbeleid, uh, het gemeente hondenbeleid, waar ze vaak niet altijd tevreden over zijn. En je hebt ook nog eens een keer de partij, uh, uh, mensen die in de hondenpoep staan en die kijken allemaal heel erg verschillend naar de materie. Um, wat uh, de meeste gemeenten aangeven is dat de verantwoording uiteindelijk, en dat, dat delen heel veel mensen uh, bij de honden, hondenbezitter zelf moet gaan uh, uh, liggen, en dat is uh, dat ze dus in de toekomst uh, de hondenpoep uh, moeten gaan opruimen. Ja, het, het is eigenlijk heel simpel hè meneer De Haas. Het is, het is gewoon weg om uh, je hond gewoon op de, poep te laten, op de stoep te laten poepen. Je neemt een zakje mee en klaar is het. Zijn er zo weinig hondeneigenaren die, die uh, dat begrijpen? Um, uh, te weinig. Aan de andere kant, uh, um, als, je, uh, als je een buurtje hebt, bijvoorbeeld de buurt waar, waar ik dan zelf woon... Um, waar ongeveer twaalf mensen een hond hebben en als tweede van uh, structureel het niet opruimen en die ja. lopen dagelijks dus hetzelfde rondje. Ja, dan heb je binnen een, een, een, een paar weken al een enorme overlast. Ja. Dus uh, ja, aantallen met betrekking tot uh, hoeveel mensen opruimen um, uh, of, of niet, uh, dat, is een, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het feit is wel dat, dat een paar mensen voor enorm uh, veel overlast kunnen ja. Dus, ja. de, dus degene die er concreet iets aan kunnen doen zijn de hondenbezitters, maar zijn die ook op het uh, symposium? Uh, die zijn in eerste instantie niet op het symposium. Nee, dat is ook uh, geen vaste groep natuurlijk, hè. die kun je niet aanspreken. Nee, er zijn wel uh, instanties die, uh, die dus, uh, uh, daar iets mee doen. Ik noem de, ik noem de, uh, de hondenbescherming, uh, LUCG. Dat zijn allemaal instanties die daar wel uh, ja, bij betrokken zijn. Um, maar nee, de, de, de hondenbezitters zelf zijn, uh, zijn, ja, zijn wel verenigd, maar vaak dan uh, uh, in een bepaalde gemeente. En vaak ook om zeg maar een uh, uh, ja, om, om een standpunt in te nemen tegen het, uh, tegen het gemeentelijk hondenbeleid. Is er een gemeente waar het wel goed gaat trouwens, met het opruimen van hondenpoep? Nou, ja, er zijn wel gemeenten. Nou, laat ik het zo zeggen, uh, veel gemeentes hebben aangegeven dat ze best wel tevreden zijn over, uh, ja, over de aanpak. Uh, en uh, ook wel tevreden met de resultaten uiteindelijk die, uh, die zijn geboekt. Oh. Alhoewel dat natuurlijk wel lastig meten is. Uh, ja, hoe meet je dat uh, op het gebied van hondenboep in ieder geval... Uh, dat, het, uh, dat, het, uh, dat het beter is geworden dan, dan, uh, dan voorheen? Nou ja, achteraan hoe vaak je erin staat, hè? Nou ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is voor de perceptie natuurlijk uh, het, het meest essentiële punt. Uh, je kan nog heel goed hondenbeleid hebben. Maar als je als inwoner van de gemeente... Um, uh, ja, na uh, zeg maar, een enkele maanden niet in, niet in de hulp hebben staan en je gebeurt in ochtends, uh, gebeurt het wel. Ja. ja, Dan is de perceptie natuurlijk uh, dat is deze thuis goed Dan zeg je van uh, nou? um, uh, Mark de Haas, dank dat u ons even het woord wilde staan. Oké, okay, prima. Het NOS Radio 1 de ochtendkranten. In de Volksrand geeft een anonieme verslaggever een uniek kijkje in de keuken van de geheimzinnige Syrische Veiligheidsdiensten. Een man die bij de geheime dienst zit, heeft genoeg van het harde optreden van het leger. Hij vertelt hoe het eraan toe gaat binnen de troepen van Assad. Onze missie is kosten wat kost de demonstraties te stoppen, zegt de agent. De orders zijn duidelijk. Als de man met zijn eenheid een huis binnenvalt en het gevoel krijgt dat ze tegen de president zijn moeten ze doodschieten. Hij hoeft zich dan geen zorgen te maken over de gevolgen, zo wordt hem verteld. De agent legt ook uit hoe ze mensen... die iets met de demonstratie te maken hebben mogen martelen. Volgens uh, de man begint het oppermachtige Syrische veiligheidsapparaat... wel scheuren te vertonen. Steeds meer agenten zouden willen vluchten. Het probleem is alleen dat ze nergens heen kunnen. NRC Next heeft de krant omgegooid de een nieuwe vormgeving. Het is de hoogste tijd om een volgende stap naar de krant van de toekomst te zetten. Vernieuwen zit in onze genen, al dus hoofdredacteur Rob Wijnberg. De belangrijkste verandering is de nieuwe rubriek Next Checked, waarin de krant elke dag één of meerdere beweringen van prominenten in het nieuws gaat controleren. Wijnberg zegt dat in deze tijd van spindokters en PR-afdelingen het checken van feiten door veel journalisten wordt verwaarloosd. Ook is er een nieuwe nieuwsindeling. Geen onderscheid meer tussen binnenlands en buitenlands of economisch nieuws. Het belangrijkste komt eerst. En Joris Luijer krijgt een wekelijkse column over de ontwikkelingen in de financiële wereld politie wint het van overvallen, kopt het AD. Volgens de politie komt dat door een ongekende inzet om de golf aan overvallen te stoppen. Vorig jaar zijn ruim 1200 overvallers gearresteerd, zo'n 250 meer dan een jaar eerder. Bovendien daalde het aantal overvallen naar ruim 2200, 300 minder dan in 2010. De politie is tevreden met de resultaten, maar wil vooral ook zorgen dat de gepakte overvallers niet weer in de fout gaan. Na het uitzitten van de straf blijken overvallers, blijven overvallers in het vizier van de politie, zegt de raad van Korpschefs. Elke overvaller moet de hete adem van de politie in zijn nek gaan voelen. De PVV doet in spits een oproep aan minister Hille van Defensie. Nederland moet alleen Nederlandse schepen beschermen. Nederlandse schepen beschermen tegen Somalische piraten. Kamerlid de Roon vindt het bizar dat Defensie 12.000 banen moet schrappen... en dat er dan nog wel geld is voor het beschermen van schepen van bijvoorbeeld de WN. Buitenlandse reders die vrezen voor de veiligheid van hun bemanning... kunnen een verzoek om bescherming indienen bij de Nederlandse overheid. De Defensie wil niet vooruitlopen op de kwestie. Wel zegt het departement dat een groot deel van de beveiligingskosten... voor rekening komt van de reders en dus niet van de overheid. Het CDA moet weer verbinding krijgen met de bevolking. Dat staat uh, in haar rapport van 25 kopstukken van het CDA... onder leiding van oud-minister uh, Aartjan de Geus. adviseren over de koers van de partij op de langere termijn... na de huidige kabinetsperiode. Dat wordt allemaal uh, morgen gepubliceerd. Het is allemaal te lezen, al in trouw. Volgens het beraad moet de partij weer aansluiting zoeken... met de monteur, de taxichauffeur, de kapster, landbouwer, student de koers moet gematigd zijn. Niet gericht op polarisatie, niet links of rechts, maar in het politieke midden. Koers van de partij, die de partij nu volgt als onderdeel van de gedoog met de VVD en PVV, vindt het beraad niets. Het CDA is niet van de polarisatie en het uitvergroten van verschillen. Juist gematigheid geeft ruimte voor verschil. In Doetinchem is het bestuur van de Katharina-kerk in Reb-en-Roer reden. Er heeft zaterdag een paaldanseres opgetreden in het godshuis. O jee, Meld de Telegraaf. Een katholieke carnavalsclub had de hervormde kerk gehuurd voor een feestje. En daar is het kerkbestuur om verschillende redenen niet zo blij mee. Voorzitter van de kerkenraad zegt dat in het godshuis alleen activiteiten mogen plaatsvinden... die niet in strijd zijn met de ideeën van de kerk. En volgens hem is er nu een grens overschreden paaldansen. Een hele nette sport. De carnavalsvereniging ziet het allemaal wat luchtiger. Volgens hen was de paaldansactie geen ordinaire blote act, maar een bijzondere vorm van turnen. Smaakvol en mooi. Al dus de Telegraaf. Na zeven uur hoort u meer over de verlagingen van de pensioenen. Dat is zeker niet om te lachen. Die dreigt volgend jaar als het niet beter gaat met die pensioenen. En die zitten inmiddels onder de uh, geëiste niveaus. En dus zullen ze wel iets moeten. U hoort er meer over zo dadelijk.